Ashton heeft de president gewezen op de Europese investeringen... waar het land op kan rekenen als het tot een akkoord komt. Janukovic zag vorige maand onder druk van Rusland af van ondertekening. De weigering van Janukovic om te tekenen... heeft geleid tot felle protesten in Kiev. De betogers eisen het aftreden van de president en zijn regering. Israël heeft de Nederlandse ambassadeur ontboden. Ambassadeur Veldkamp werd verteld dat Nederland dubbelzinnige verklaringen aflegt... De zaak heeft te maken met het besluit van het Nederlandse waterbedrijf Vitens... om de samenwerking met de Israëlische branchegenoot Mekorot stop te zetten. Mekorot opereert ook in de Palestijnse gebieden... en Vitens wil niet betrokken raken bij het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Israël wijst erop dat Mekorot in internationaal verband juist samenwerkt met de Palestijnen. Buitenlandse Zaken ontkent dat het invloed heeft uitgeoefend op het besluit van Vitens... om de band met Mekorot te verbreken. In Dordrecht zijn twee mensen gewond geraakt... toen een balkon van een flat in aanbouw afbrak. Het zijn bouwvakkers die bezig waren met het plaatsen van een ander balkon, zegt de politie. De mensen waren daar aan het werk. Er zou ook nog een tweede balkon geplaatst worden. En uh, ja, door nog onbekende oorzaak is uh, één balkon naar beneden gevallen. Daardoor is de straat afgezet. Uh, er is hulpvereniging op gang gekomen. De twee slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Dordrecht... En door de arbeidsinspectie wordt eh, onderzoek verricht. De politie kan nog niet zeggen hoe de twee er aan toe zijn. Ze waren na het ongeluk wel aanspreekbaar. De detailhandel heeft in oktober anderhalf procent minder omgezet... dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De verkopen van non-foodwinkels, zoals elektronicazaken en woonwinkels... daalden met 3%. Prijzen waren iets lager dan een jaar geleden. Dit kwam voor een deel doordat in oktober een einde kwam... aan het prijsverhogende effect van het hogere btw-tarief per 1 oktober vorig jaar. De omzet van postorderbedrijven en internetwinkels... steeg in oktober flink met 9 Het weer in het westen en zuiden zonnig... op andere plaatsen nevelig en bewolkt... maar geleidelijk breekt overal de zon door. Het wordt 5 tot 7 graden bij een matige zuidwestenwind. En ook morgen is het droog en zonnig. Tom Bakker van de ANWB, waar schiet het niet op? Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam. Daar staat bij oost een file van twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En helemaal dicht is de N259, Bergen-op-Zoom-Dinterloord. De weg is in beide richtingen, tussen Steenbergen en Halsteren... afgesloten na een ongeluk. U kunt beter omrijden via Roosendaal. Vaders moeten doorbetaald worden tijdens hun kraamverlof. Zo meer.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 Fatale overtocht in Zembla, vanavond 10 over 9 bij de VARA op Nederland 2. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Wat gebeurt er als je lichaam je hersenen aanvalt? Dan word je, kort gezegd, gek. Dat kan het gevolg zijn van een auto-immuunziekte... die pas een paar jaar bekend is... En wat je dan allemaal kan overkomen is te lezen... in het huiveringwekkende boek Brein in Brand... van de Amerikaanse Susanna Cahallen. Het is zaak dat artsen de ziekte sneller herkennen. Waar ze op moeten letten, vertelt neuroloog Maarten Titulaar... hij is zomaar gast. Hebben we niet te veel mensenrechten? En klopt het, wat een rechtsfilosoof deze week in de krant beweerde... dat de mensenrechtenlobby voorbijgaat aan democratische keuzes? Dat leg ik voor aan Kirien Eijkman van Amnesty. En in Uruguay gaat de overheid de productie... Een ook nog de distributie van marijuana in handen nemen. Dan kunnen mensen hun grammetje hash bij de apotheek gaan halen. Moet Nederland dit voorbeeld navolgen? Weet je wel. En voor de betere wouervaring. surf naar degids.fm Nederlandse vaders hebben recht op twee dagen verlof. als hun partner is bevallen. Dat kun je aan de magische kant noemen. En nu wil minister Asje van Sociale Zaken dat verlof uitbreiden naar vijf dagen. De vaders moeten die drie extra dagen dan wel zelf betalen. Maar omdat je toch kan spreken van een verbetering, zeg ik. Vaders moeten extra kraamverlof zelf betalen. Waar of niet waar? Niet waar. Zegt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. Mevrouw Voortman, goedemorgen. U bent het er niet mee eens. Waarom niet? Nee, ik ben het er uh, niet mee eens. Het is natuurlijk op zichzelf wel een verbetering... dat vaders in ieder geval het recht krijgen op vijf dagen verlof. Maar om gebruik te kunnen maken van dat recht... is het wel nodig dat het ook betaald wordt. Anders krijg je een situatie dat mensen met een hoog inkomen... er wel gebruik van kunnen maken... en mensen met een laag inkomen alsnog niet bij een kind kunnen zijn... die eerste dagen. En wat gaat u eraan doen dan, om dit betaald te krijgen? Nou ja, wij hebben zelf een initiatiefwet hierover ingediend... met voorganger Ineke van Gent, die is er al uh, mee begonnen... En die houdt in dat mensen vijf dagen betaald verlof kunnen krijgen. En dat kan ook, je kunt het ofwel via de werkgevers laten doen... zoals nu de eerste twee dagen al betaald zijn... of via het Algemeen Werkloosheidsfonds... waaruit ook allerlei andere zorgverloven betaald worden... zoals bijvoorbeeld bevallingsverlof. In het verleden heeft GroenLinks voor een veel langere periode... voor vaders gepleit, herinner ik mij. Waarom stelt u zich dan nu ineens tevreden met maar vijf dagen... Nou ja, wij willen sowieso een verbetering. Twee weken zou natuurlijk het allermooiste uh, zijn. Maar wij willen sowieso een verbetering... dat uh, uh, vaders betaald bij hun kinderen uh, uh, kunnen zijn die eerste dagen. En elke stap vooruit is één. En wij kijken natuurlijk ook naar hoe de werkelijkheid hier in Den Haag is. En dan zien we dat het ook al moeilijk is om meerderheden te krijgen voor vijf dagen. Dus daar zetten wij ons nu heel hard op in. Maar blijven we met die vijf dagen nog ver achter bij de andere landen bijvoorbeeld? Dat klopt. Ja, als je kijkt Portugal 20 dagen, Finland 18, België 10, ook dan blijven we nog achter, maar dan zou het in ieder geval wel een echte substantiële stap vooruit zijn. En in sommige Scandinavische landen kunnen vaders een deel van het verlof van een partner overnemen als die na de bevalling eerder aan het werk wil en kan. Is dat wellicht een oplossing? Nou, dat zou eigenlijk nog veel mooier zijn... want dan maak je ook geen onderscheid meer tussen vaders en moeders. Eigenlijk denkt Nederland nog heel erg in de term van... moeders zorgen voor de kinderen en vaders niet. En dat is eigenlijk heel erg ouderwets. Kan de Europese Unie in deze kwestie nog uitkomst bieden? Um, dat zou op zich kunnen, maar ik zou liever hebben dat we hier in Nederland het gewoon meteen goed regelen. We hebben de mogelijkheden daartoe. We, we moeten daar ook gewoon nu even de politieke wil voor krijgen. En die politieke wil is voor wat betreft die vijf betaalde dagen aanwezig in de Tweede Kamer, of is nee. dat ook nog een ramp? Nou, die is, uh, uh, als ik afga op wat partijen tot nu toe steeds gezegd hebben... is die uh, uh, aanwezig. Want dan hebben we een meerderheid met de Partij van de Arbeid... met de PVV, met het CDA ook. Dus dan is er een uh, uh, meerderheid. En ja, ik ga er natuurlijk wel vanuit dat partijen ook nog steeds vinden... wat ze een tijdje geleden ook nog vonden. Dus vijf dagen betaald verlof voor alle vaders. Ook mensen met laag inkomens. Partijen die vinden wat ze een tijdje geleden ook nog vonden. Ja. U weet hoe het gaat in de politiek. Hè. Hartelijk dank. GroenLinks Kamerlicht Linda Voortman. De Gids. Boer de Kool, vers van het water. Of een natte krop slaat, de grote van een tennisbal. Kan niet, zegt u. Wacht maar af, in Middenmeer wordt hard gewerkt aan het kweken van drijvende groenten. Zo klein dat ze in Madurodam niet zouden meer staan. Verslaggever Robert-Jan Booy gaat op bezoek bij de watertelers Han en Saskia Lammers. Robert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Dan dacht ik neem de laars alvast mee. Ik denk, ik neem de laars alvast mee. <laughs> Geweldig. Ik stond eigenlijk op het punt om ze aan te trekken. Want uh, we praten over waterteelt. Dan, Dan we houden de... we de voetjes er ook. Dan houden we de voetjes <laughs> ook. We willen heel dichtbij komen. <laughs> Mooie omgeving trouwens hier. Dank u He? wel, dank u wel. Daar zijn we zelf ook heel blij mee. Weilanden. Ja, ruim. Rijen. Bomen, heerlijk. Populieren tot aan het einde. <laughs> ja, heerlijk. En daar in de vette die kas. Ik denk dat het daar is. Dat klopt helemaal. Het zonnetje komt u wel tegemoet. Ik trek mijn Lieslaars even aan. Het is niet te diep hoor. Want... Huh? Kijk uit dat je niet te diep hebt. Want de... da, wacht even. Kan je gewoon... Ja, wacht even, jongens. Het is bijna op de grens van je laars. Dus straks gaat het klotstend water zo naar binnen. Het is wel uh, een wonderlijk geheel, moet ik zeggen. Hoor. Overal drijvende plantenbakken zijn het met. Niet zulke grote plantjes. Kleine groene plantjes met een mooi wit knolletje. Han Lammers heeft er eentje geplukt. Een mini, klein wit knolletje. Mini mijraapje. Proef maar. Proef maar. Ja. Moet het niet gewassen worden of zo? Het hoeft niet gewassen te worden. Nee? Er geen pesticiden. Ja. Geen chemische middelen worden gebruikt. Puur ja. natuur. Ik proef uh, pure, pure knol. Lekkere, zoete. Milde. Meeraap. Wat staat hier nog meer? Wat staat hier nog meer? We hebben paksoi, we hebben micro-Chinese leekjes. Dat smaakt een beetje naar een uh, bieslo-knoflook. Ja. Mosterdsla, mosterdblad. We hebben meer dan 90 verschillende soorten groenten, kruiden en bloemen op water staan. Waarom waden we hier door het water? Uh, waarom, door het wa waarom op het water, waarom ja. door het water? De, de stoffen ja. zitten in het water. Ja. De planten drijven op het water, de wortels ja. zitten in het water. Ja. Daarom tellen wij op water. Maar in plaats van in het land, wat is daar het voordeel van? Flexibiliteit, makkelijk, het gemak van werken. Altijd kunnen, altijd kunnen oogsten. We zitten natuurlijk in de kast, we kunnen altijd oogsten. Ja. De kleine plantjes drijven rechts. Ja. De, volle, de, grote de, de grote planten, die schuiven. Kijk, het is flexibel. Ja, dan he. laten we dan. dan he. het, kijk, ja. hup, oh, links. De, de krat en het drijft gewoon opzij. Even dit krat opzij zo. Hup, ja. Het krat opzij en je kunt gewoon verder gaan met een nieuwe tree, andere tree. Heel veel gemak. Dat ja, is het belangrijkste. Is dat alles dan? Dat is eigenlijk alles en het gemak van het groeien natuurlijk. En het groeit is veel makkelijker. Één keer in de vier jaar het Wacht even, hoe moet wacht even, even <laughs> naar even naartoe? No, normaal is het zo dat een product één keer in de vier jaar op dezelfde plek in de grond mag staan. In verband met uitputting van de grond, uh, grondvermoeidheid, ziektes oh, die... oh, dan je kun je kont, continu doorgaan. Roeleren. En alles is klein hier. Alles is klein. Waarom? Uh, waarom klein? Omdat klein uh, presenteert mooi op het bord. Het is helemaal gemaakt voor restaurants? Het is helemaal gelijk. Nee, maar ook mensen met, met, die zich willen onderscheiden... daar is het voor, eigenlijk voor gemaakt. Ja. Door restaurants, ja. maar ook voor hotels, voor catering, noem maar op. Noem maar op. En niet meer hele grote bietjes, gewoon kleine bietjes. Maar wel vol smaak. Maar wel vol smaak. Vol smaak, dat is ja. het allerbelangrijkste. Dat de producten... Ja. Het zijn kleine producten, maar wel 100% smaak. Ja. En ja. het product kan in zijn geheel op bord. Is er ook bloemkool? Nee, geen bloemkool. En spruitjes? Nee, ook geen Als ook niet als we goed zoeken onder water? Nee, ook niet als we de duikbril <laughs> opzetten. Daar vinden we nog geen bloemkool en spruitjes. Waarom niet? Het groeit te langzaam. Te veel tijd nodig voor dit systeem. Daar is het systeem van water, drijvers, te kostbaar voor. Het is echt voor het kleine product. Snel groeiende producten. Ja, ja. We hebben wel rode kooltjes als experiment. Ja, waar? Die staan helemaal achterin de kas. Jeetje, mina nou dan... Dat wordt wel eventjes... Dat wordt wel even waden, we... waden. Dan moet Rode kool, ja. Hele mooie kleine rode kooltjes. Kijken hoe mooi. Zo groot als een tennisbal. Ja, keurig rode kool. Ongelooflijk. Ja. Zo wordt hij op het bord gepresenteerd. Maar dat is ook het leuke. Je, uh, we gaan over de hele wereld kijken op het internet. Leuke zaadsoortjes, leuke planten. We ja. laten ze naar Nederland komen. We zetten het neer en we gaan ermee experimenteren. Wat doet het? Uh, hoe reageert de chef erop? Uh, ja, als we het ja, ja. laten groeien en het gaat bloeien... Ja. hoe smaken de bloemetjes dan? Is het nog aantrekkelijk? Het is, uh, nou, het is één grote surprise iedere keer. Ja. Iedere keer ga je een stap verder. En, uh, het is gewoon één grote experiment. Maar dat maakt het wel juist een uitdaging en wel heel leuk. Het is nu nog exclusief. Dat mogen duidelijk zijn. Het is nu nog zeker exclusief. Maar wie weet straks... Als de ontwikkeling verder gaat? De toekomst zal het ons leren. De zeeën bedekt met uh, drijvende bakken? Ja. Ik ja. Noem op, nou ja, dat kan natuurlijk iets zijn. goed. Is, nou, je ken ook dingen op zoutwater telen, Dus dat zijn ook groenten die op zoutwater telen zijn. Dus of de zeeën, of de meren. Maar ook sloten, ook uh, grachten. Die zou je bijvoorbeeld met dit systeem voor kunnen leggen met groenten. De waterteeltrevolutie begint in het Correct. Enteren. <laughs> Precies. <laughs> Een waterteelt van Han en Saskia Lammers uit Middenmeer. Nu nog in de kast, maar straks schaf die laars al maar vast aan. Maar wel dan tot zeker aan de knie, want anders krijgt u last van nattigheid. Dat hebt u net gehoord van Robert Jamboy De boss, Bruce Springsteen, gaat even working on a dream. Working on a Dream, het titelnummer van uh, het gelijknamige album van Bruce Springsteen. 16e studioalbum inmiddels en uitgebracht op single in Nederland in januari 2009. En het toonaangevende Amerikaanse muziekblad Rolling Stone geeft erover... dat het een zeldzame en ook een tijdelijke uh, periode was... van onbeschaamd optimisme van Springsteen. De Gids.fm anxiety, agitation, uh, bizarre behavior, delirium, um, I had Visual and auditory hallucinations. And I also had short-term memory disturbances. Nou, dit soort klachten zullen de schrijfster van het boek Brein in Brand bekend voorkomen. Susanna Cahallen was gezond, jong en net begonnen aan haar carrière bij de krant The New York Post. toen ze langzaam krankzinnig werd. Althans, zo leek het. In werkelijkheid leed ze aan de ziekte anti-NMDA-receptorencefalitis. Het is een ziekte waarbij je lichaam je brein aanvalt. Ik praat hierover met neurolog en expert op het gebied van deze ziekte... Maarten Tutela. Meneer Tutela, goedemorgen. Goedemorgen. U zit in de studio bij Omroep Brabant. Wat is dat precies voor een geheimzinnige ziekte... waarbij het lichaam je brein aanvalt? Um, ja, deze ziekte is een uh, ziekte waarbij het lichaam... om een of andere reden besluit dat je je hersenen aan moet vallen. En uh, dat doet het door antistoffen. Dat kun je vergelijken met soldaten in een oorlog... Um, en die, die, die antistoffen die vallen de hersenen aan. En dan specifiek die NMDA-receptor. En, en NMDA dat Rese is Oké, wilt u dat gaan uitleggen? Ja, sorry. De NMDA-receptor is, uh, is heel belangrijk voor de rust in het brein. Die hersenen zijn nooit helemaal tot de rust. Het is altijd nee. activiteit en dat kun je... Aanjagen, dus dat je actiever wordt als je gestrest bent, als je druk bent. En dat kan ook rustiger worden. Bijvoorbeeld als je slaapt, dan zijn je hersenen niet stil, maar wel heel rustig. En die balans, die wordt continu wordt die aangestuurd. Wordt een beetje bijgestuurd, wordt een beetje actiever en een beetje rustiger. En die NMDA-receptor is nou juist zo belangrijk voor je rust. En als je die uitschakelt, dan worden mensen geprikkeld. Ze uh, reageren op alles. Dus als je iets tegen ze zegt of ergens beweegt er iets, dan reageren ze daarop. En dat is wat je ook ziet bij mensen die uh, psychotisch zijn, die uh, gek worden... is dat ze niet meer kunnen onderscheiden wat voor hun bedoeld is... en wat ze eigenlijk vooral weg moeten filteren. En waarom gaan die eiwitten tot de aanval over? Ja, dat weten we uh, niet. We weten dat dit soort ziekten natuurlijk veel meer voorkomen. Bijvoorbeeld bij uh, suikerziekten op jonge leeftijd worden je, uh, word je al worden bepaalde cellen aangevallen. En datzelfde mechanisme kan ook uh, spelen uh, in je hersenen. En we weten dat bij een deel van de mensen dit komt door een uh, gezwel in de eierstok. Uh, dus dat betreft het vrouwen? Dat betreft zeker vrouwen tussen 12 en 45 jaar. En uh, bij de andere helft, of ja, meer dan de helft van de patiënten... weten we niet hoe dat komt. Of dat een, een aanleg is die dan een soort van tweede uh, ja, gebeurtenis... die we nog niet kennen. En dan zorgt dat je afweersysteem opeens getriggerd wordt. En daardoor uh, ja, dit gaat produceren. En dan ontspoort het. Bij de schrijfster Susanna Kehlen eh, begon het met twee wondjes op de arm. En toen dacht ze dat haar appartement was vergeven van de bedwansen. Dat die er hadden gebeten. En daarna werd ze moe, ze werd ongeconcentreerd, ze werd depressief. Zijn dat inderdaad de eerste symptomen? Uh, ja, die wondjes had ze niet in het echt. En die bedwansen waren er ook niet in het echt. Dat was allemaal haar verbeelding. En uh, het is zeker zo dat uh, ongeveer uh, 70% van de patiënten begint met... Ja, wat wij uh, simpel gezegd gek worden uh, noemen. En bij andere patiënten kan het beginnen met geheugenverlies. Of uh, met uh, epileptische aanvallen, toevallen. En, uh, of hele rare bewegingen, ongecontroleerde bewegingen. Maar dat, uh, maar zoals uh, Susanna het had, was eigenlijk de, de typische... Vorm zoals het vaak begint. En toen ging ze naar een neuroloog, die dacht dat ze vijf dat had, maar dat bleek later niet de uitkomst te zijn van de bloedtest. Is die ziekte in de beginfase dan zo moeilijk te diagnostiseren? De eerste dagen zeker. Het is uh, ja, gek worden. Dat is natuurlijk uh, raar. Maar dat komt bij meer dingen voor. Het is wel zo dat als je uh, voorbij de eerste week, twee weken kijkt. Dat het meestal een heel typisch uh, ziektebeeld is. Wat uh, als je weet waar je naar moet zoeken. Het uh, goed zou moeten kunnen herkennen. Ja, als je weet waar je naar moet zoeken natuurlijk. Maar hoe uitziet dat dan na twee weken ongeveer? Nou, je ziet dat mensen steeds meer klachten erbij krijgen. Zoals. Susanne kreeg uh, dat ze steeds raarder ging gedragen... maar ze kreeg ook epileptische aanvallen. En die waren door de arts al daar geduid als dat ze teveel gefeest had... en uh, door de alcohol zou komen. Ja. Uh, dat, is, uh, nee, dat is Rond de twijfelachtig daarnaast ging ze steeds minder praten. Ze, ze was een journalist, maar ze kon niet meer schrijven. Uh, ze, ze, ze wist een heleboel dingen wist ze niet meer. Dus ze leed aan geheugenverlies. Uh, dus al die symptomen samen zijn eigenlijk... Zie je bij geen enkele andere aandoening in die combinatie? Dus er is dus geen enkel symptoom dat in zijn eentje specifiek is, maar de combinatie van symptomen is absoluut uh, specifiek. En ze en had last moeten van hallucinaties de... natuurlijk, hè. met die schilderij kwamen op haar af. Ze dacht dat er stiefwaarde de moordenaar was van haar moeder. Al dat soort dingen uh, gingen er om in haar brein. Hoe langzaam of snel verloopt dat ziekteproces? Uh, meestal zien we dat het uh, zich uh, in, in dagen tot weken uh, toeneemt. Waarbij mensen dan als ze niet behandeld worden... in het grootste deel van de gevallen binnen enkele weken op de intensive care uh, terechtkomen. En vaak ook uh, langdurig beademd moeten worden. En daaraan overlijden ook? Als het onbehandeld uh, wordt, dan uh, overlijdt een aanzienlijk deel. En een ander aanzienlijk deel zal uh, de rest van zijn leven daar uh, beschadigd door raken. Maar ik vroeg me af hoeveel van die patiënten mogelijk... in een uh, psychiatrische inrichting verblijven. Ja, dat is een, een vraag waar de psychiaters op dit moment ook uh, zeer uh, mee bezig zijn. Uh, we weten dat uh, mensen die al jarenlang in een psychiatrische inrichting verblijven... daar is wel naar, ge, naar gekeken. En daar, daar is de kans dat je dit ziektebeeld uh, zult, zult tegenkomen... als een gemiste diagnose is, niet, uh, is heel erg klein. Maar ik denk dat bij mensen die een nieuwe... Dus die, die met een episode van, van gek worden komen... dat dat de groep is waar je in zou moeten kijken. En dan is het maar een 5% die eruit haalt. Het maakt nogal uit of je de rest van je leven in een psychiatrische kwiek komt... of die diagnose hebt gekregen. Of dat het iets is wat je is overkomen waarvan je herstelt. De maatschappij is toch nog, uh, heeft daar wat andere gedachten over... of je psychiatrische of neurologische ziekte hebt gehad. Want bij hoeveel patiënten is inmiddels wereldwijd deze ziekte geconstateerd? Uh, precieze getallen zijn onbekend. Maar uh, in het laboratorium waar ik uh, zat in Spanje en Amerika... daar hebben we er nu meer dan 900 uh, gediagnosticeerd... vanuit nou, 40, 50 verschillende landen. Ik denk dat er 1500 tot een paar duizend patiënten... Uh, nu bekend zijn en dat in Nederland zien we nog... dat per jaar er meer mensen gediagnosticeerd worden... doordat het bekender wordt dat mensen eraan denken. De schatting is dat er zo'n 30, 35 patiënten per jaar zijn in Nederland. En wanneer is deze ziekte voor het eerst ontdekt? In 2007, hoewel als we nu terugkijken zijn er al beschrijvingen uh, uit de 19 en 20ste eeuw... waarvan je zou kunnen denken dat het hetzelfde is, maar de ziekte is ontdekt in 2007. Keijland zegt dat ze geluk heeft gehad omdat er na verloop van tijd een neurologe naar bed kwam... die buiten de lijntjes dacht, hè? die liet er een klok tekenen en toen dacht de arts bingo... Die klok die leek op een, op een soort ei in plaats van op een cirkel. En de getallen van 1 tot en met 12 die stonden alleen maar aan de rechterkant. En die neuroloog dacht, ik, ik heb het gevonden. Is het zo simpel te constateren dan? Ja en nee. Um, het is een ziekte waarbij je naar de patiënt moet kijken, naar de patiënt moet luisteren, en naar de familie moet luisteren. En dat is in Amerika wordt een gesprek nog wat ondergewaardeerd en er wat te veel gedacht dat. Aanvullende diagnostiek altijd uh, heilig is. Ja. Uh, dat is in Nederland uh, wel een beetje anders. In, in heel Europa is de aandacht voor de patiënt wat meer. En dat is van belang. Het is een diagnose die je als arts klinisch stelt en daarna bevestig je het in de in hersenvloeistof in het bloed. Maar het is niet een, als je er niet aandacht voor de patiënt hebt... dan ga je de, dan ga je de diagnoses missen. En het uh, was zeker een goede diagnose... omdat toen de ziekte nog vrij nieuw was. Ja. Uh, maar uh, ja, het verhaal over de klok... Dat was eigenlijk niet zo raar, want haar linkerkant bewoog sowieso minder. Ze had een epilepsie in Zult. Op de scan was te zien dat haar rechterkant het minder deed. Dus dat die klok was, had je kunnen voorspellen. Dat was nou niet, het eh, wat mij betreft, niet het Eureka-moment. En het kan snel genezen, hè. De, de behandeld worden, gezwellende baarmoeder... bij de eierstokken verwijderen, medicatie geven om de afweer te onderdrukken. En in, in veel gevallen eh, treedt dan herstel op. Maar kunnen patiënten dan ook volledig herstellen van deze ziekte? Uh, ja, absoluut. Susanna is een, denk ik een goed voorbeeld hiervan... dat ze uh, daarna uh, dit boek geschreven heeft. En uh, daar uh, nou ja, ook wetenschappelijk uh, klopt uh, vrijwel alles in het boek. Dat is toch best knap voor iemand die niet uh, geschoold is in medische jargon. Uh, dus ik denk dat zij het voorbeeld is van dat je daar compleet van kan herstellen. En gelukkig hebben we ook... Uh, na nou, honderden voorbeelden van mensen die uh, video's of mailtjes sturen een, een half jaar of een jaar na dato waarin ze laten zien dat ze weer terug zijn op school uh, of uh, melden hoe goed ze hun examen gehaald hebben. En uh, dus ik, ja, dus je kunt zeker uh, volledig herstellen. Maar uh, er zijn nu nog patiënten die. Incompleet herstellen. En de bedoeling is dat, dat in de toekomst dat aandeel natuurlijk een stuk kleiner gaat worden. Maarten Titulaar, hij is neuroloog. Ik praatte met hem naar aanleiding van het boek van Suzanne Cahellen, Brein in Brand. Het is een, een ontzettend spannend boek, ook als je het leeft. Het is ook een gruwelijk boek. Uh, dat ging dan over de ziekte de anti-NMDA uh, receptor encefalitis. Mag ik u danken, meneer Titulaar. Ja. bedankt. Dit is Radio 1. Het is een half minuut voor half twaalf. Door Alt Megens met het NMS Journaal. De zorgorganisatie Karijn gaat 25 miljoen euro bezuinigen. Daardoor verdwijnen 650 voltijdsbanen. Dat niet iedereen fulltime werkt... worden vermoedelijk zo'n duizend mensen getroffen. Het gaat vooral om werknemers van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Volgens Karijn is de bezuiniging nodig... omdat de organisatie steeds minder geld van de overheid krijgt.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 De zaak heeft te maken met het besluit van het Nederlandse waterbedrijf Vitens... om de samenwerking met de Israëlische branchegenoot Mekorot stop te zetten. Mekorot werkt ook in de Palestijnse gebieden. En in Bangladesh wordt oppositieleider Abdul Kadermullah geëxecuteerd. Bengaalse hoge rechtshof heeft bepaald dat het doodvonnis tegen hem kan worden voltrokken. Volgens de rechter heeft de man zich tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van 1971... schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Dat zijn de hoofdpunten. Met Felix Burders. Zometeen Rutger Brechtman schrijft en beschrijft de vooruitgang. en krijgt daarvoor een prijs. We gaan even achteruit. Tom Petty en de Heartbreakers met het nummer Refugee. Begint dat niet met een orgeltje? Jawel. to kick you in En ik vind het toch wel, wel lekker in mijn Die Tom die kan er wat van met zijn heartbreakers. I don't want to live like a refugee. De gits.fm we zijn rijk, hebben bijna alles, maar er groeit een diep gevoel van onbehagen in ons. We leven ons uit in nostalgie en kampen met een groot zingevingsprobleem. Daarover gaat in het kort het boek de geschiedenis van de vooruitgang. En daarmee won historicus en schrijver Rutger Brechtman de Liberalisprijs. Meneer Brechtman, goedemorgen. Goedemorgen. Van harte. Is dat een prestigieuze ja. prijs? Ja, zegt u het maar? Uh, ik weet Vader, het niet, ik ken uh, het niet. <laughs> in de, Vader is de is het wel van een vrij prominente denkbank van uh, Dirk Vos, dat zit er bijvoorbeeld in. Dat is de broer van. Ja. Uh, dus ik, ja, ik was er wel, uh, wel content mee. Dus er is een prijs die komt uit België. Ja, klopt. En bent u een liberaal denker? Want dat denk ik dan meteen als het gaat over de prijs. Ik ben zeker een liberaal, alleen dan niet een liberaal zoals we dat vandaag de dag zien. Als in, uh, het wordt al snel met de VVD geassocieerd, maar de VVD is natuurlijk eigenlijk een conservatieve partij geworden. Ik ben meer een negatiedeelste uh, liberaal. En dan moet je het hebben over denkers, als uh, John Stuart Mill bijvoorbeeld. Die al hele mooie dingen geschreven over wat het eigenlijk betekent om echt liberaal te zijn. Het dus je bent ook we geen D66er? Heel... Nou, wel ietsje meer al, maar we hebben een vrij beperkte opvatting vandaag de dag wat het betekent om vrij te zijn. Hè? We hebben het over vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, vrijheid van godsdienst en daar houdt het wel een beetje op. En vroeger hadden liberalen veel rijker idee wat het betekent om bereid te zijn. Bent u dus vandaag, libertijns misschien? Nou, dat is, dat is weer een ander verhaal. Dat is een anti-overheid. Uh, maar in bepaalde opzichten wel hoor. Ja? Ik ben bijvoorbeeld een groot voorstander van het basisinkomen. En uh, libertariërs of libertijnen die zijn, daar, die zijn daar vaak ook wel fan van. Omdat je dan een hele kleine overheid hebt die uh, mensen gratis geld geeft. U hebt de prijs gekregen voor uw boek De Geschiedenis van de Vooruitgang. Een boek waarin u zich afvraagt hoe het komt dat we in al onze rijkdom... toch zo zoekende zijn, toch dat grote onbehagen voelen. Is dat onbehagen terecht of zijn we gewoon zeurkousen? Nou, je moet, je moet denk ik in de eerste staat een onderscheid maken. Het fascinerende in Nederland is, dat is ook al wel vaker gezegd... is dat mensen individueel eigenlijk best wel tevreden zijn. Ook, uh, ik bedoel, het is laat nog uit het nieuwe rapport van het SCP... Het sociale Staat van Nederland blijkt ook weer, nou, we zijn eigenlijk wel weer redelijk gelukkig, pakweg 90% van de Nederlanders zegt... van nou, ik ben redelijk tot zeer gelukkig. Uh, dat zit wel goed, maar als je dan naar het collectieve gaat kijken... hoe vinden we dat het met Nederland gaat... dan blijkt keer op keer dat mensen daar buiten chagrijnig over zijn. En je kan dat ook meten. Je kan bijvoorbeeld meten van hoe groot is het verschil... of het gat tussen het persoonlijke geluk en het collectieve chagrijn. Ja. En dan blijkt uit verschillende onderzoeken... dat dat gat nergens zo groot is als in Nederland. En dat, uh, ja, dat is het, met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht... Gevoel zoals Snabel dat zo mooi zei, als ja, Snabel. Um, en en met, die, met dat mysterie ben ik eigenlijk begonnen aan dat boek van hoe kan dat nou eigenlijk? En dat mysterie, dat probeert u uit te leggen? Ja, ik probeer het uit te leggen en ik probeer zelfs ook, dat is vrij ambitieus, te zoeken naar remedie En volgens mij is een van de, de antwoorden op dit vraagstuk is dat we eigenlijk geen idee meer hebben van... Um, Collectieve vooruitgang, om het zo te zeggen. Vooruitgang is compleet gereduceerd tot iets ja, tot een technisch iets, tot iets een iets meer koopkracht, um, iets leukere gadgets, ietsje minder CO2-uitstoot, dat soort dingen. We hebben een visie van politiek gekregen die gaat over het oplossen van probleempjes. En um, nou ja, daar wordt allemaal wel wat ruzie over gemaakt in de Tweede Kamer, maar echt uh, alternatieven, echt andere ideeën over hoe je een samenleving kan inrichten zoals die bijvoorbeeld nog wel in de jaren 60 en 70 werden geformuleerd... die bestaan eigenlijk niet meer. Dus het ontbreekt aan de ja, ja. grote visioenen en dan voornamelijk ook in de politiek. Even een citaat uit het juryapport dat daar ook op slaat. In zijn boek wijst Bregman op tal van opmerkelijke resultaten... die de mens in de loop van de geschiedenis heeft behaald... Toch beseft hij heel goed dat elke vooruitgang... ook vooruitgangsvallen met zich mee heeft gebracht. En tegenover de opmerkelijke resultaten staat... dat we geen grote dromen meer lijken te koesteren... over waar we met onze samenleving naartoe willen. Dat is het, hè? Wanneer hebben we weer tijd voor die dromen? Ja, ik, dat, um, je, ik denk dat het in de eerste plaats ook een beetje aan... ja, misschien wel schrijvers en journalisten en weet ik wat allemaal is... om daar uh, weer eens aan te beginnen is toch een, een manier van ook een journalistisch staan die heel erg reactief is op wat er gisteren is gebeurd. Je hebt bijvoorbeeld het idee, als je het journaal kijkt... of als je de politiek een beetje volgt... dat politieke partijen heel erg van elkaar verschillen... momenteel omdat ze een enorm veel ruzie maken over van alles en nog wat. Ja. Want volgens mij, als je een klein beetje uitzoomt... is het juist de enorme overeenkomsten die opvallen. En het opvalt dat ieder akkoord dat dan met moeite wordt gesloten... dat dat een paar procentjes van het BBP verschuift. En dat op basaal niveau eigenlijk... Ja, zowel links tot rechts het eens is over, over hele fundamentele principes. Als bijvoorbeeld wat je nu ziet rondom die participatiesamenleving. Het idee dat je, dat je ja, vooral het individu de verantwoordelijkheid moet dragen voor allerlei problemen. En dat we niet het product, product zijn van een collectief of iets dergelijks. Yeah. Ik denk dat democratie eigenlijk bestaat uit het bestaan van nou ja, allerlei alternatieven die naast elkaar kunnen worden gezet. En de vraag is of die alternatieven er nu wel zijn. Mag Hoe ik u danken? Vrij... Dan? Ja. Het is een mooie taak, ook voor de media. Ik, ik trek het maar aan en we gaan ermee aan de slag. Nou, helemaal mooi. Goed te horen. Het boek De Geschiedenis van de Veruitgang. Daarmee won historicus en schrijver Rutger Brechtman, de Liberalisprijs. Dank u wel. Dag. De er zijn veel te veel mensenrechten. Dat schreef rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema gisteren in de Volkskrant. En daardoor wordt de kern van die mensenrechten uit het oog verloren. Die rechten van de mens gaan soms in tegen democratische keuzes. Of dat zo is, leg ik voor aan Kerin Eijkman... woordvoerder van Amnesty International. Mevrouw Eijkman, goedemorgen. Goedemorgen. U zit in de studio in Den Haag. Er zijn dertig officiële mensenrechten beschreven... in de universele verklaring voor de rechten van de mens. Maar Amnesty hanteert er volgens Bastiaan Rijpkema veel meer. Is dat zo? Uh, nee, ik, ik, het is mij niet helemaal duidelijk op welke bron uh, hij uh, zich baseert. Het kan zijn dat hij naar een Wikipedia-pagina is gegaan... waar staat inderdaad dat de universele verklaring voor de rechten van de mens... in 90 uh, uh, grondwetten is vertaald. Maar dat is niet onze bron. Waar het volgens mij om gaat, is dat de universele verklaring voor de rechten van de mens... in, in meerdere verdragen is vertaald. En daar staan wel veel meer in dan ja. 90 rechten. We hadden hem graag aan het woord gelaten, zodat u deze, de, de, de, dit al in ieder geval kon verduidelijken, maar hij kon niet. De mensenrechtenbeweging is in ieder geval volgens hem totaal ontspoord. En van het belangrijke martelverbod gaan we via een verbod op satellietschotels en nachtvluchten naar toekomstige mensenrechten, zoals het recht op genieten van kunst en cultuur. Doet ja. Amnesty daaraan? Nou, Amnesty lobbyt met name voor uh, tegen ernstige mensenrechten schendingen. En dan gaat het inderdaad om het martelverbod. Maar het gaat ook om etnisch profileren hier in Nederland of detentie. Maar die zat schotels en die nachtvluchten... Ik denk dat er heel veel mensen in een democratische samenleving zijn... die zich beroepen op mensenrechten. En dat is maar goed ook in een vrije samenleving. Uh, maar ik weet niet of uh, Amnesty echt over satellietvluchten gaat. U weet het niet? Dus het kan best nou, zijn dat u er aan doet. Uh, ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Kijk, wij lobbyen echt voor hele ernstige mensenrechten schendingen. En die kunnen te maken hebben met marteling of vrijheid van meningsuiting. Wat echt een groot goed is. De vrijheid van meningsuiting zorgt er bijvoorbeeld ook voor... dat deze heer Rijpke, maar deze student... ook zo'n artikel in de Volkskrant zou schrijven. Yeah. Maar als je dat in Hongarije doet... Kan je al best wel een groot probleem hebben, want daar wordt de vrijheid van meningsuiting uh, beperkt. Uh, dus ik weet, ik denk dat wij ons uh, ja, inzetten als Amnesty International echt voor hele ernstige uh, mensenrechten schendingen. En een aantal van de voorbeelden uh, die ja, de die heer Rijpke maar noemt, uh, daar kan ik me niet helemaal in vinden. Wij hebben niet gelobbyd voor de top. Niet top -top -musea. helemaal, in is wat anders dan helemaal niet natuurlijk. Hè? Nee, maar goed. Uh, een aantal dingen deel ik natuurlijk wel met hem, want ik bedoel, hij erkent ook dat er ook hele belangrijke mensenrechten zijn, zoals het absoluut martelverbod, om maar iets te noemen. Maar de toegang tot musea, misschien heel leuk voor heel veel mensen... maar, maar ja, daar lobbyen, als mensen dat ontwoord te houden, daar lopen wij niet tegen. Dat beschrijft hij ook, ja, de toegang tot musea. Het Europese Hof van de Rechten van de Mens bepaalde onlangs... dat een levenslange gevangenisstraf in strijd is met de rechten van de mens. Dat heeft, volgens Rijpke, maar grote gevolgen voor democratieën, ook de Nederlandse. Zo'n straf wordt namelijk democratisch bepaald. Maar hij mag niet van de mensenrechtenlobby. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat het bij mensenrechten altijd gaat om, om het aantal minimumrechten. En die minimumrechten is absoluut uh, niet, uh, niet, niet absoluut. We zeggen niet, uh, dat, dat uh, daaruit daar kan je niet afleiden dat uh, gevangenis goed of slecht is bijvoorbeeld. Maar het zet ons wel tot nadenken over wat humaan is of niet. En ik denk uh, dat het wel goed is bijvoorbeeld dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... wel die minimumrechten stelt. Uh, maar in sommige gevallen kan je vragen, je, vragen, je afvragen of dat legitiem is of niet. Maar als ik even terugga naar bijvoorbeeld die vrede. Wij kunnen dat in Nederland democratisch beslissen. Maar dat maakt het nog niet rechtvaardig voor de mensen die hier illegaal zijn. En dat zijn niet burgers. De heer mij heeft het met name over democratie en burgers. Ik denk dat we ons ook moeten realiseren dat er ook niet burgers zijn in Nederland. En het is toch wel fijn dat het dat toch wel ernstig dat die mensen opgesloten worden. Terwijl ze eigenlijk vaak ook helemaal niks aan kunnen doen. Dat maar dan ze gaat u naar de vreemdelingendetentie maar Ik wil graag die levenslange gevangenis straffen, Want hij zegt ja, dat kan een democratie zo bepalen. Ja, maar het gaat ook... Om om een, ja, een menswaardige behandeling. En ik denk dat het helemaal geen kwaad kan om een soort minimumsgrens te stellen uh, door bijvoorbeeld in ieder geval het advies te geven om Nederland nog naar eens te laten kijken of er, of er niet gronden zijn waarop de gratis zou kunnen plaatsvinden. Uh, voor Amnesty International gaat het er eigenlijk toch om dat die minimumvoorwaarden worden gesteld. En dat voorbeeld wat ik gaf over die detentie geeft wel aan dat het niet alleen maar om burgers gaat, maar ook om niet-burgers. Mensen die hier wel zijn, maar niet erkend worden als zodanig. Nou haalt Rijpke maar er ook een Britse hoogleraar bij... die gisteren de globaliseringslezing uitsprak... en daarin werd betwijfeld hoe universeel die universele verklaring... voor de rechten van de mens eigenlijk is. Want die wordt te pas en te onpas misbruikt. Bijvoorbeeld voor politieke doeleinden. Bent u het daarmee eens? Uh, ik heb haar gisteren gesproken en ik, ik, ik vrees toch dat de Volkskrant haar niet helemaal goed heeft geciteerd. Wat zij beargumenteert is eigenlijk dat in de uitwerking van die mensenrechten in, in dingen vaak niet gelijk zijn en dat het veel minder krachtig is dan wij soms denken in een democratie. Maar in theorie, zeg maar, zij is niet tegen de universele verklaring voor de rechten van de mens en dat verbaasde mij ook heel uh, best wel. Maar daar, daar pleit zij ook niet voor. Neemt niet weg dat in de praktijk er wel grote verschillen zijn en dat mensen uh, ja, soms uh, onterecht behandeld worden, maar daardoor ontstaan. Er ook mensenrechtenbewegingen, zoals Amnesty International, die daar zeker als het ernstig is iets proberen tegen te doen. Maar wat zijn ze over dat misbruik door de politiek? Uh, het misbruik door de politiek. Ik denk dat. Uh, um, de, daar zei ze gisteravond in Felix natuurlijk niet heel veel specifieke dingen over. Neem niet weg dat ook in het politieke krachtenveld mensen zich ook kunnen beroepen op die mensenrechten. En dat is maar goed ook, want die mensenrechten garanderen wel bijvoorbeeld dat er vrijheid van meningsuiting is. Hè? Dat politici bijna alles kunnen zeggen wat ze willen. En dat is in heel veel landen echt niet het geval. In heel veel landen ook waar Amnesty International actief is. Zijn er wat u betreft rechten van de mensen die wel van die lijst zouden kunnen? Uh, nou, ik denk niet wat, wat betreft uh, die verdragen die er zijn. Want het is natuurlijk toch wel zo in het internationale recht... als die eenmaal zijn afgesloten, dan kan je niet zeggen... nou, dit recht pak ik wel en dat recht pak ik niet. Maar ik denk dat we wel goed kunnen nadenken over de uitwerking... of eventueel nieuwe voorstellen die gedaan worden. Zoals? Nou, bijvoorbeeld uh, dat er mensen zijn die, uh, die zeggen van nou ja, er moeten inderdaad mensenrechten worden, worden gecreëerd voor nog meer speciale groepen. Um, um, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich, die zich beroepen. Ik ben zelf uh, een groot voorstander van dat we ons toch uh, focussen op de ernstige mensenrechten schendingen. En dat we die verdragen gebruiken om naleving daarvan af te dwingen. En geloof me, Amnesty International is daar met 3 miljoen mensen uh, echt heel erg actief mee bezig. En het is nog niet genoeg. Krien Eikman, woordvoerder van Amnesty International. Met dank. Dank u wel. De Gids. Nederland is gidsland af als het gaat om de legalisering van marihuana. Uruguay is nu vaandeldrager van de gelegaliseerde wiet. De hele handel, zowel de productie als de distributie... komt daar in handen van de staat. Alles gereguleerd dus. Dat zouden we in Nederland ook moeten doen, vindt Sidney Smeets van Spong Advocaten. Ik spreek met hem en met het CDA-kamerlid Madeleine van Toornburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Smeets, waarom moeten wij een voorbeeld nemen aan de Uruguayanen? Op dit moment hebben we een systeem waarbij... Het verkopen van softdrugs in koffieshops wordt gedoogd. Maar weten we niet, of willen we niet weten... hoe die softdrugs in die coffeeshops terechtkomen. Dat zadelt een koffieshophouder op met een enorm probleem. Want die moet zich in de illegaliteit beginnen geven... om softdrugs te kunnen verkopen. En die softdrugs moet hij verkopen, want dat is een... Uh, in ieder geval een beslissing die de overheid heeft genomen... om te voorkomen dat er allerlei straathandel ontstaat... en dat jongeren bijvoorbeeld in aanraking komen met harddrugs. Daarom hebben we juist softdrugs gelegaliseerd. Oftans gedoogd uh, ja. in de koffieshops. Nu moet die coffeeshophouder dus contact hebben met uh, illegale kwekers. En uh, is er een enorm probleem met die kwek, Want we kunnen dat niet controleren. We kunnen daar geen toezicht op houden. Het kost heel veel geld om dat op te sporen. En uh, je kunt de veiligheid van die producten niet garanderen. Je kunt de veiligheid van de productie niet garanderen. Als je zou gaan legaliseren of in ieder geval zou gaan reguleren, dan kun je de kwaliteit garanderen. Dan voorkom je dat koffieshophouders in, in een bizarre hypocriete situatie terechtkomen waarbij ze wel iets mogen verkopen maar dat niet mogen inkopen. En dan kun je de veiligheid van burgers beter garanderen door de kwaliteit van het product en de productie te reguleren. En heb je minder politieinzet nodig. Zijn en dan alleen kun maar je huisdieren gaan halen bij de apotheek, want dat is de bedoeling dan. Nou, in Uruguay is dat inderdaad via de apotheek. In Nederland zouden we dat denk ik gewoon via de shop kunnen doen, want op zich coffeeshophouders uh, zijn hele goede ondernemers die ook proberen zo goed mogelijk kwaliteit te leveren aan hun, uh, aan hun klanten, dat doen ze ook ze zitten alleen opgescheept met dat uh, probleem wat de overheid hen in de maag splitst en weigert op te lossen van die illegale achterdeur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 Minister ik hoor u roepen, dat is onjuist. Ja, nee, want de overheid in Uruguay verkoopt het in die zin niet zelf. Zij uh, laten het verkopen in uh, apotheken. Dus daar is zeker wel controle en regulering op. Er zijn ook grenzen aan wat mensen mogen kopen. Er is controle op de gezondheid. Het gaat om het reguleren van de, van de teelt. Nou, dat is een heel goed idee. Want op het moment dat je de teelt reguleert... dan kun je juist de kwaliteit en de gezondheid uh, veel beter in de gaten houden. Op dit moment is het illegaal. Betekent dat een teler... Altijd illegaal bezig is, dat een koffieshophouder die daar contact mee heeft altijd illegaal bezig ja, is. Dat, dat is een herhaling van zetten. Maar ja. mevrouw Van Toornburg had het over het feit dat mensen ervan in de vernieling raken op het moment nou, dat ze marijuana gebruiken. Uh, ja, kijk, mevrouw Van Toornburg, die wil eigenlijk de klok uh, ongeveer 40 jaar terugdraaien. En die wil zeggen, nou ja, wij zijn nooit voor uh, coffeeshops geweest. Dus laten we nu dan ook maar uh, proberen om uh, softdrugs te verbieden. Er is voldoende onderzoek gedaan waaruit blijkt dat uh, het gebruik van softdrugs onder de juiste omstandigheden helemaal niet zo schadelijk hoeft te zijn voor de volksgezondheid. In ieder geval zeker niet schadelijker dan bijvoorbeeld roken of alcohol. Um, we hebben strakke regels waarbij bijvoorbeeld minderjarigen niet mogen kopen. Als we gaan doen wat mevrouw Thornburg wil, dan... Zorg je dat mensen in de problemen en in de vernieling komen. Want dan gaan mensen op straat kopen. En wat hebben we gezien in Maastricht toen die wietpas werd ingevoerd. Dat minderjarigen dan juist op straat makkelijker in contact komen met dealers. Makkelijker in uh, contact raken met uh, softdrugs. En ook met harddrugs. Want die dealers op straat die hebben in de ene zak een zakje marihuana. En in de andere zak hebben ze de cocaïne zitten. En maar de dus niet. Ja, ik herken het mantra wat altijd wordt uitgerold. Maar Ik ben zelf een aantal jaren, zes jaar lang directeur geweest van de jeugdgevangenis. Ik heb daar 6.000 kinderen aan aan me voorbij zien trekken... die allemaal totaal in de vernieling waren geraakt door drugs. En dan kan de meneer wel zeggen... koffieshop verkopen het niet aan minderjarigen, dat doen ze wel. Ze vertelde tegen mij ook dat ze daar alles konden krijgen. Dus het is een serieus probleem. Maar wat een groter probleem is in Nederland, is het drugstoreisme. Daar hebben we allerlei regels voor uh, willen bedenken. Om ervoor te zorgen dat mensen hooguit met een wietpas daar terecht konden. Het Nederland was te klein omdat mensen uiteindelijk dachten... van, ja, daar moet ik me bij de gemeente gaan melden... voor een uittreksel van het bevolkingsregister... En dan, dan kan ik langs die weg laten zien dat ik in Nederland woon. Als je nu kijkt in Uruguay, daar moeten mensen zich dus nu... bij de overheid aanmelden als drugsgebruiker. Dat is in de wet nu, daar. En dan melden ze zich aan als drugsgebruiker. En dan krijgen ze een pasje en dan mogen ze bij de apotheek drugs gaan halen. Omdat ook in Uruguay men heel goed weet dat het heel erg slecht voor je is. Wij zien tegenwoordig dat de vermogens van die planten... echt uh, uh, heel schadelijk zijn voor mensen. Dus laten wij inderdaad met een leuk experiment een aantal jaren... nu nadenken, heeft het nou... Nederland iets opgeleverd. Het antwoord wat de CDA betreft... is nee. Dus gaan we inderdaad... alsjeblieft terug naar een situatie... waarin we hiermee ophouden met deze drugs. Van wat onze Torbe. jeugd vernield en wat de toekomst... voor mensen echt... Een Heeft ja, u wel eens een stukje gebruikt... Nooit. Ik heb gezien wat er om me heen gebeurde. Ook met leerlingen. Ik heb er zelf eentje uiteindelijk aan ben ik eraan kwijtgeraakt. Dus nee. Aan de hash? Nee, toch? Uiteindelijk aan de drugs die leuk via een koffieshop verkocht kon worden, waar die ook nog andere ja, pakketjes mee kregen. Het spijt me echt, ik heb het onzin. Ik heb het te zeer gezien. Yes, ik praat niet vanuit ja, de studeerkamer, maar gewoon ja, dit vanuit dit de praktijk. Dit is gewoon onzin. De vrouw is gewoon niet op de hoogte van de feitelijke situatie. Coffeeshops zes verkopen jaar niet. De aan... directeur van de jeugd en niet op de hoogte van de feiten, is natuurlijk een hele beetje Nou ja, ik doe dit werk al van een half jaar en dan heb ik heel veel minderjarigen aan mijn verbijzing trekken uh, die ook inderdaad wel drugs hebben uh, gebruikt maar die niet in de vernieling zijn geraakt zoals u dat uh, schetst. Daarbij Schaties zijn de in... Nou jawel, uh, de jeugdinrichtingen zelf zijn de afgelopen jaren, maar dat is een hele andere discussie, voornamelijk een bron geweest van ontucht en heel veel problemen. Maar laten we het vooral over de feiten hebben. Er zijn een heleboel dingen die nu genoemd worden door mevrouw die gewoon feitelijk onjuist zijn. Coffeeshops verkopen niet aan minderjarigen. Dat zijn gewoon de gedoogregels nou, en het is ze. Ze ja, nee, is dat gebeurt. De op God. het moment dat dat gebeurt... wordt de coffeeshop gesloten. Er wordt ook gewoon gecontroleerd ah, door... Nee. Ik heb er nog nooit ingesloten nee. zien worden. Ja, oh, ge... nou, mevrouw, u bent gewoon niet op de hoogte. Want dat gebeurt uh, bijna maandelijks. Uh, op het moment dat er iets geconstateerd wordt... worden coffeeshops gesloten. Dat gebeurt niet. Er wordt niet verkocht aan minderjarigen. Dat, dat is één. Twee is... het is niet zo schadelijk voor de volksgezondheid... zoals mevrouw dat nu uh, probeert te presenteren. Omdat juist er in coffeeshops... heel veel controle is op de manier waarop mensen...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 Manier waarop die uh, drugs dan uh, sterker zouden worden... en dus schadelijker zouden zijn voor de uh, volksgezondheid... daar is nog geen enkel onderzoek dat dat heeft aangetoond. Het zijn loze kreten die steeds maar geroepen worden... ja, het THC-gehalte in de Nederlandse drugs is heel erg hoog... en daardoor is het schadelijker. Feitelijk is dat niet zo. Er is allerlei onderzoek naar gedaan... waaruit je talloze conclusies kunt trekken... maar niet dat het THC-gehalte in de Nederlandse drugs... exorbitant hoog Mevrouw zou zijn. Mevrouw van Torenburg. Nou, dat is de een reden ander waarom punt. inderdaad een een de hulpverleners... Punt. Mevrouw van Torenburg. een ander punt. Oké. Okay. Een experiment op kleinere schaal. Daar zijn verschillende gemeentevoorstanders van. Is dat misschien een idee? Nee, want het is de verkeerde kant op. Dat is wat ik zeg. Wij zien uh, de, de schadelijkheid van de drugs wel toenemen. Daarom zijn namelijk ook de hulpverleners de koffieshops ingegaan. Hebben ze niet voor de lol gedaan als er niks aan de hand was? Dat was al vanaf het begin. Dus, uh, dat is dus heel belangrijk dat we daarvoor zorgen dat we niet de kant op gaan van het nog ruimer toestaan. Nog meer uh, de gelegenheid geven aan mensen om uiteindelijk zich niet meer te kunnen concentreren. En niet meer een wezenlijke bijdrage te leveren aan deze samenleving. We zijn heel voor mensen wij die vinden drugs gebruiken en gewoon fatsoenlijk goed. functioneren. En uiteindelijk is het zo dat wij toch vinden... dat het de verkeerde kant op uh, gaan is... wanneer je het ruimer maakt, meer toegankelijk maakt. Wij moeten er alles aan doen om het juist uh, in toom te houden. Wij proberen daar in eerste instantie natuurlijk... Het, uh, de grote drugstoerisme tegen te gaan. Ja, Dan hebben we het niet. misschien een beetje minder... Uh, Overal over straat. Maar dat zal dus gehandhaafd moeten worden. Mevrouw van wij nu dit Is het niet merkwaardig dat steeds meer landen de voordelen zien van legalisering? Ook staten in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Terwijl Nederland, dat het zo ongeveer heeft uitgevonden, steeds verder afraakt van legalisering? Ja, omdat wij het monster in de bek hebben gekeken. We hebben inderdaad moedig geprobeerd om het op deze manier wat breder toegankelijk te maken. We hebben uiteindelijk gezien wat de consequenties daarvan zijn. En wij willen die consequenties graag zien. En uiteindelijk constateren dat wij als politieke keuze maken. Uh, niet verder legaliseren, niet nog meer beschikbaar stellen. Wij zien daar de schadelijke kanten van, dat mensen uiteindelijk niet meer goed kunnen meedoen. Meneer Smeet, u veel bent er boos over. Gezien. Nou ja, ik word dus er ik boos de over, de omdat er heel veel onzin wordt verkondigd. En dat is uh, een, een kwalijk iets, zoals een politicus u gewoon u zijn zich gewoon niet, niet met aan de feiten. Eens? Nou nee, we zijn het niet met elkaar eens. U verkondigt dingen die niet waar zijn. Het is onjuist wat u zegt. Uh, bijvoorbeeld, laten we nou het nou weer eens hebben over die drugstoeristen. Die drugstoeristen, dat is een kreet waar u geen enkele onderbouwing voor hebt. We hebben het in ik maar. Ik heb het ook gezien. Ik kom uit Zuid-Limburg mevrouw. Ik ken de burgemeester ook heel goed in Maastricht. En het is gewoon totale onzin wat u verkondigt. En cijfers die er zijn. aan de grens zetten. Alle cijfers die er zijn. Die tonen aan dat dat drugstoerisme in bijvoorbeeld Zuid-Limburg. Dat is niet het probleem wat u er nu van maakt. Het gaat daar bijvoorbeeld om overlast door fout geparkeerde auto's. En dat soort zaken. Als dat het probleem is. Dan heeft dat niets te maken met de kwaliteit tijd van de drugs of met het gebruiken van die drugs. Het gaat erom dat we ons aan de cijfers en aan de feiten houden. En het is jammer dat het CDA probeert een politiek slaatje te slaan... door allerlei dingen te roepen die niet juist zijn... die ook niet onderbouwd worden. Het is jammer dat het CDA kennelijk de klok 40 jaar wil terugdraaien... Met wil bevoogden en inderdaad met liefde... Eh, ken, kennelijk eh, de vrijheid van mensen wil eh, beperken. Dat eh, mag het CDA vinden. Maar er is geen enkel redelijk argument voor de enige oplossing... en de enige manier waar iedereen voordeel... bij heeft, is het reguleren. Als we gaan reguleren... Ik zet hier een punt. kunnen we de kwaliteit verbeteren. Nou, ik zal wel verbeteren. toevoegen dat wij zo in de samenleving hier staan... Punt. ook in Terneus en nou. op op en in Maastricht... om te zien dat het heel erg schadelijk is. Sidney Smeets van, van Spon Advocaten... en Madeleine van Toerenburg, het CDA Tweede Kamerlid. Hartelijk dank voor deze discussie. Dank u wel. <laughs> zo te aan. horen zijn ze het niet eens. Wat is er nog op tv vanavond? Zembla bericht over de helder en Syrische vluchtelingen terecht kunnen komen... ook in Europa. De fatale overtocht van Hassan is te zien om tien over negen op Nederland 2. En genieten van mooie beelden kan in Nederland van Boven. Dat programma laat vanavond zien dat mensen niet meer... zoals vroeger in de buurt van een geboorteplaats blijven hangen. Maar ze zoeken naar een plek waar gelijkgestemden wonen. Nederland van Boven om tien voor half elf op Nederland 1.